Rag Bowman uh, 2.0 uh, noemt hij zichzelf ook wel uh, Jacob Banks en hij, uh, hij vergelijkt zich ook zelf, zegt hij, ook met Regan Bowman, maar dan de dansbare versie. Ik zie de overeenkomst wel. <laughs> ja. Nou, qua muziek hoor je het wel inderdaad. Ja, toch? Uh, Jur, jij moet ja. even wel aankondigen, want iets, iets speciaals vandaag. Ja, iets speciaals. speciaals. Aan mij aan aan de eer, ja. Uh, kijk, we hebben, we hebben uh, in de afgelopen uh, anderhalf jaar dat Login nou bezig is, hebben we al uh, een aantal gasten gehad, maar vanavond hebben we weer nieuwe gasten. En uh, ik zou zeggen, ja, stel jullie zelf even voor. Wie zijn jullie? Nou, Mijn naam is uh, M Martijn van Blerk. MB is mijn rapnaam. En uh, ja, dat, daar is... Uh... Hey, ik ben Dennis de Notter. Vele ja. mensen kennen mij van idols. Ik ben uh, afgevallen bij de laatste twintig 20 in 2016. Dus ik ben nog best wel ver gekomen in de ronde van Badi. Mijn artiestenaam tegenwoordig wil ik veranderen naar Cineday. Of ja, zo noem ik mijzelf. Cineday. Ja, ja. En uh, dat is mijn artiestennaam in principe. Dus, uh... Oké, okay, en wat doen je precies? Want waarvoor zijn jullie vanavond hier aanwezig? Nou ja, wij maken veel muziek samen. Uh, ik ben dan echt van de rapmuziek en hij uh, van de zang. Dus uh, we vullen elkaar zo een beetje aan met uh, zijn techniek en mijn techniek. Okay. Nou, we proberen er altijd iets leuks van te maken en uh, we denken dat het wel goed is gelukt eigenlijk. En ja. hoeveel nummers hebben jullie al samen gemaakt? Want jullie hebben een nummer meegenomen, die gaan we ook zo meteen ja. even hier, uh, laten horen. Ja, ik, uh, ik zelf heb er nog wel heel veel gemaakt. Alleen weet je wat het is? Ik denk dat heel veel artiesten dit wel zullen kennen. Je schrijft heel veel nummers, je neemt heel veel demo's op en dat soort dingen. Ja, ja. Uh, dingen zijn wel leuk, maar vaak heb je zelf het gevoel van... ...ik kan veel beter, je kunt veel betere ja. dingen neerzetten. Ja, je dus wil projecten ook blijven meer. een beetje ja. liggen, weet je. Ja, dus ja. Je hebt dan wat minder projecten die je zelf minder vindt. Die andere machine goed blijkt te vinden of zo. Maar ja, veel projecten liggen gewoon op de plank. Maar als ik echt zou moeten vertellen hoeveel projecten het zijn... Uh, het zou me niks verbazen als het er meer als 30, 40 jaar zijn. Een hele waslijst. Ja, ja, ja, ja, ja. En, en hoe lang doen jullie dit al? Uh, ik denk al uh, voor mij ik al zeven jaar zeker. En ik van kleins af aan. Ik was drie jaar en ik stond al op het podium hier in Tilburg bij de grote Albertijn. En uh, ja, ik werd toen tweede met zo'n regionale talent die, mm -hmm. die daar was. De eerste prijs was de studieopname. helaas. Was ik te jong daarvoor en was ik geen eerste. Maar als ik iets ouder was dan... Uh, dat ik waarschijnlijk toen al een plaat mogen opnemen. Ja, is wel gaaf. En, en, jullie, en jullie, wer, jullie werken voor een deel ook, of jullie werken grotendeels uh, samen. Uh, wanneer besloten jullie om te zeggen: van nou we gaan, we gaan samen uh, uh, wat maken? Uh, ja, Ik woonde vroeger in Oosttrout, zoals ik al zei. Ja. En uh, ja, daar heb ik hem leren kennen. Toen is mm -hmm. hij uh, af en toe naar mij gekomen om samen muziek te maken. Ja. En zo zijn we eigenlijk een beetje gaan groeien. En uh, toen ben ik in Tilburg komen wonen en toen was het uh, eigenlijk raak. Toen hebben we echt uh, dagelijks muziek gemaakt, een oh, maandenlang. is ja. dus een beetje als beste vrienden. Nou, zoiets. ja zoiets kun je het ja, zien, ja. ja, zeker. Nou, nou, tof. En uh, jullie hebben ook een studio dan thuis ofzo? of zo? Of hoe, hoe, hoe werken jullie uh, samen? Ja, we hebben thuis een studio ja, we nemen vooral veel bij Dennis op. Yes, we hebben in het begin altijd bij hem opgenomen. We hebben echt in een kamer opgenomen dat nog, nog kleiner was als het washokje al van mijn moeder. <lacht> ja. Ja. Ja. Ja, ja, stond er ja, echt maar één bed, één bureau en, uh, en een computertje met zo'n micje op het bureau. Ja, ja, en zo zaten ja. we op te nemen. Daar zijn de eerste nummers een beetje zo uitgerold. En uiteindelijk is het uitgegroeid tot een Mac met een tweede scherm en uh, echt wel beter betere Dus nu is het echt uh, zo'n uh, zo dikke studio, ja, zo home met, studio met, uh, met leds zo en dickens. zo. Ja. Ah, ja. Oké. Okay. Nou, ik, ik ben benieuwd, zullen we hem anders gewoon even gaan draaien? Is yes, goed. zijn jullie klaar? Ja, yes. Ja. yes, kunnen we hem we opzetten? Even de keer schapen. <laughs>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 Is uitgesproken, al die leugens die zijn Ze gelogen Heb er geen woorden voor over, dingetjes die je beloofde gaan, maar waar toch niet naar kon komen Nu kun jij in de bomen klimmen Zoek de hoogte op en vind jezelf, want dat wat helpt Dan kan je voor gaan als je zelf, zelf mee telt. telt Het leven is geen spel, dus speel niet met de jouwe Ik wacht wel op de dag dat jij weer echt kunt bouwen op jou Vertrouw me nou, vertrouw me nou Ik vertrouw je niet als je niet laat zien wat echt is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 Ja, dat, Dankjewel. Nek, Dankjewel. dat klinkt uh, heel goed. Uh, dat klinkt goed yeah. jongens. Dank je wel. Dat waren MB en Senic was het. Sennaday. Sennaday was het. Yes, dat klinkt heel erg. Zullen we even op social media vragen? Ja, wat, ja, wat, uh, wat ja we gaan, we gaan nu op, op social media even gooien wat mensen ervan vonden. Uh, je kunt erop reageren door uh, te gaan naar facebook.com slash jongerenprogramma. Yes, Googelen. en ook voor dit. wij hebben Gisteren hadden wij een kleine demo online gezet van dit nummer. En ja. nu hebben wij de hele track online staan met de link. Als het goed is moeten we hem alleen even van privé afhalen, denk ja, ik nog, dat we ja, dat vergeten ja, ja. We zijn. Maar hij op... staat in ieder geval al op YouTube, dus vandaag is de echte nummer te beluisteren. Dan ja, zetten de we de link daar ook we even. even en yes. delen we met jullie. Wij komen zo meteen weer bij jullie terug, uh, heren, en dan gaan we Je nog leuk. even luisteren naar nou wat muziek. Dit is namelijk Coldplay met The Speed of Sound.